Ik heb hem al eens gezegd dat het goed zou zijn als hij eens een homeopaat raadpleegt. Een homeopaat? Ja! Waarom geen homeopaat? Ik ben opgevoed met het idee dat dat kwak zou zijn. Dat kun jij soms toch merkwaardig ouderwetse ideeën hebben? Ik zal eens dus een boekje over antroposofie voor je meenemen. Heb jij Van Hammer eigenlijk goed gekend? Goed niet. Maar ik mocht hem wel. Ik heb één keer een gesprek met hem gehad. Ik vond het een ongrijpbare man. Nou ja, het was een gesloten man. Nou, gesloten niet. Ongrijpbaar. Noem die rare onderwerpen waar hij zich mee bezig heeft. Ik heb nooit begrepen wat iemand daar nou aan vindt. Ook geen aardige man iemand die een lege plek achterlaat, zoals ze dan zeggen. Misschien wel bij zijn vrouw? Laten we het hopen. De deur van Dordrecht. Dat herinnerde me een verhaal dat Landa me eens vertelde. Landa komt naar Dordrecht. Wie is Landa? Landa is mijn secretaresse. Juffrouw de Vlatter. Als lid van de museumcommissie moet je dat toch wel weten. Ik wist niet dat ze Landa heet.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 ...dan te danken dat je nu met die twee onmogelijke lieden opgeschreven hebt. Nee, die heb ik zelf aangesteld. Nou, daar kan ik je dan niet mee feliciteren. Nee, wat je daar nou weer gezien hebt? Ze zijn heel goed. Ach, kom. Wat komt er nou uit hun vingers? En als ze niet ziek zijn dan, want dat heb je ook nog. Nee, ik zie er niks in. Als je het mij vraagt, zijn het gewoon twee zeldzaam gefrustreerde figuren... te minnen, zoals het een ieder weet die nu in dit land zijn brood in schade eet. Ik ben bijna dood geweest. We waren eh, met vakantie. Ja, we waren met vakantie. Dat was het vorig jaar nog en toen kreeg ik van het ene ogenblik op het andere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 ten zuiden malen zit. En dan is de baktijd nog ongeveer een uur. Ah. Hé. Hey. Ja, eigenaardig is dat. Maar hoe verklaar je dat? Ik zou het ook niet weten. Nee. Hm. Dus je hebt in de oorlog... ondergedoken gezeten? Ja, zo kun je het eigenlijk wel noemen, ja. Je hebt zelfs nog...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 Maar nu houden we ons dus bezig met de verspreiding van het roggebrood. <laughs> Eigenlijk wel gek, ja. <laughs> Misschien omdat we dat toen niet hadden. Ja. Romantiek. <laughs> ja. Dwars door de.